De aannemer die bouwt aan de A2-tunnel in Maastricht moet snel opheldering geven over mogelijke uitbuiting van werknemers. Dat wil de stuurgroep die de leiding over de bouw heeft. Tientallen Poolse en Portugese werknemers betalen volgens Dagblad de Limburger veel te veel voor onderdak in slooppanden. De provincie heeft een onderzoek aangekondigd. De Ieren hebben zich in een referendum uitgesproken voor het behoud van de Senaat. De Ierse premier Kenny wilde van het Hogerhuis af. Hij noemde het ondemocratisch, politiek tandeloos en onnodig duur. De uitslag van het referendum is onverwacht. Verwacht werd dat de Senaat zou worden afgeschaft. In Ierland kan de Eerste Kamer alleen wetsvoorstellen vertragen en niet afwijzen.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 Voetbal in de eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-3 gewonnen van NEC. In de tweede helft kwam NEC terug van een 3-0 achterstand... maar vlak voor het eindsignaal besliste de club uit Deventer de wedstrijd. Roda JC Peck werd 0-0. De wedstrijd werd een paar minuten voor het laatste fluitsignaal stilgelegd. Na een tweede rode kaart voor Roda liepen de gemoederen hoog op... en gooiden toeschouwers dingen het veld op. NAC Breda Herakles eindigde in 2-1.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 I want some dirty beef you with alcohol. Ga. The alcohol DJ. Fingers TV. This house <laughs>